Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vooral in het noorden en westen zon, in het zuiden en oosten juist enkele buien. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws.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 Dus dat de ontknoping, dat is een spannende wedstrijd voor de plek in de finale. Maar natuurlijk de tweede wedstrijd, Amsterdam tegen Rotterdam. In ieder geval een Nederlandse team in de finale. Oké. Okay. Dus een dus, heleboel sport. Uh, Pinkster races. Het uh, weerbericht om half drie met van de Straks kwart over twee uh, krijgen we bezoek uh, voor een, uh, voor, over een golftoernooi. Uh, Joop van Nets komt nog naar langs om te praten over tennis en over voetbal. Dus, Willem van deze weet alles van het circuit en uh, dat gaan we vanmiddag horen. De Pinkster Racers. En natuurlijk veel muziek, hoop ik. Dat dacht ik ook. Nou, volgende plaat is er weer eentje van uh, Albert-Jan. Volgens mij uh, komt hij uh, bekend voor als hij het, uh, het zou doen in ieder geval. Ik weet het niet. <laughs> hij doet het niet. <laughs> nou, zullen we dan eerst maar even een ander plaatje doen, Albert-Jan? Vind je dat goed of niet? Doe dat maar, want uh, zal Mo weer aan de knopjes hebben gezeten? Ja, dat denk ik ook. Nou, deze is ook goed. Oh, ja, daar komt hier aan. Ja, dat was Mo. Dag Mo, leuk ja. dat je er was Mo. Zal ik hem eventjes uh, weekend. Voor, vooraf klaarzetten. <laughs> Oké, okay, dankjewel Maurice. Die man is helemaal gek van de knopjes Hier is Alice en moi Lolita. Ik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 Naarana Michael Wolden uit de jaren 80 met de single The Divine Emotion. CFM Race Radio Pit Report, Pit Report. En we schakelen snel over naar het circuitpark Park Sanford, Want dit weekend worden de Pinkse races weer verreden. En aanwezig is Willem van Densen bij de races en de kwalificaties van vandaag. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ja. Op je zitten het al de Pinkster Racers om even volledig we zijn de Profile Tire Center Pinksterrace. Dat is weer helemaal vol, Willem. En dan uh, gaan we nu verder met uh, de Pinksterrace. Ja. vandaag hebben we al uh, kwalificatie gehad voor de diverse klassen.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 toch wel een hele leuke race. Er werd gestreden van begin tot het eind om de overwinning. Uiteindelijk was het dan toch een golf die met een, ja, een neuslengte voorsprong, dan maar zeggen, de overwinning binnenhaalde voor een uh, Beetle. Allemaal Engels daarin achter het stuur. Die uh, vinden het geweldig hier om eens uh, op een ander circuit te uh, rijden buiten hun eigen landsgrenzen. Uh, en Zandvoort is uh, vandaag uh, hun terrein. Zij rijden hier alleen uh, op zaterdag. Uh,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 Optreden in Nederland. Ook wat Nederlandse deelnemers. Een van de mannen die meedoet is...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 Wel, dit weekend vrij. Hij mocht hier in die Legends Cup meedoen. En dat gaat hij ook daar wat doen. Morgen was daar voor de kwalificatie. Daar kwam hij niet in de top 3 terecht. De snelste, dat was een Belg. Ja, en dan weet ik niet of ik moet zeggen vast Tres of Fast train Of het een frans Belg is. Tweede was ook een Belg. Mijn naam. Derde was ook een Belg. Fastel Betbeder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 ja, groot evenement. Er wordt uh, veel prodig uh, gereisd met deze autootjes. En uh, ook op uh, de bekende squeeze in België, op Spa-Francorchamps, onder andere. En het uh, leuke er is ook, ik ja, zei het al, dus het wordt ook wel vergeautootjes genoemd. Ze zijn uh, klein, je kan uh, met z'n vieren uh, als je wil uh, over het rechte eind naast elkaar. Dus ja, uh, nou, dat gaat misschien ook wel gebeuren zo. Mogelijkheden om in te halen liggen hier wat uh, hoger dan in uh, de klassen ja, die wat bekender zijn. Hey, wat en leuk en uh, het, uh, ja extra ja leuk en uh, een gastoptreden dus op het circuit park Zandvoort. en als het een succes is komen ze waarschijnlijk vaker tegen. nou ja we gaan ze zeker dit weekend uh, vaker tegenkomen want uh, ze hebben vandaag een race en als ik me niet vergis hebben ze maandag en zo nog twee races dus uh, drie races uh, en uh, ja we gaan zien of we uh, de moeite waard is om maandag daar naar uit te gaan kijken dat ze van start gaan. Maar naast dit natuurlijk hebben we het ja, volgtalige uh, Dutch Powerpack uh, programma met uh, Dutch GTA 4 Formula Ford, Suzuki Swift, uh, Renault Clio en niet te vergeten uh, de die Diesel Cup. Uh...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 Schouder aan, de schouder, Als de schouder aan, schouder aan, schouder aan, de schouder, staat. Als de schouder aan, schouder, staat. schouder aan, schouder, staat. schouder aan, schouder, schouder aan, schouder aan, schouder aan, schouder Het mooiste richt voor ons, the moisturid voor rooms Als Schouder aan schouder staat, schouder aan, schouder, aan, schouder staat, schouder aan, schouder aan, schouder daar. Nou, dat gaat wel lukken hoor. Met de nieuwe single van Marco Bossato en Guus hoor. De schouder aan schouder bij CFM. Vandaag een beetje race radio natuurlijk. Vanwege de races op het circuitpark Sanford. Maar we hebben niet alleen races, Albert-Jan. We hebben uiteraard ook uh, ander nieuws in dit programma. Ander nieuws, hey, We gaan het ja, nu hebben over golven. Want er komen heel veel leuke golftoernooien aan. Ja, en uh, aangeschoven uh, zijn Rob en Henk.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 Oké, okay, nou, het wordt dus druk vandaag in de Straat. <laughs> Oké, okay, wees er snel bij. Want het is natuurlijk uniek dat je op de Kennerma op de terecht kan. Is er zware onderhandelingen geweest? Dat laat ik even in het midden. <laughs> <laughs> vast wel. Vast maar kijk, wel. maar dat is natuurlijk voor alle, alle golvende zandvoerders is dat natuurlijk een geweldig dat je, dat je de Kennerma hebt beter vast te leggen voor je finale dag. Uh, gaat iedereen door of gaat niet iedereen door?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 altijd een lekkere single voor de radio. Deze van de Dexys Midnight Runners uit de jaren tochtig. come on Eileen. Nou, het is even naar half drie. We zijn een beetje aan de later kant, maar daar komt hij dan. Zie je het, goed. Weerbericht. het weerbericht met Lex van de Doorn van Meteopagina.nl. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Goedemiddag Lex, hey welkom. John. Welkom, hoe is het met jou?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 En dan uh, zitten we weer in het weekend. En dan ga ik jou weer vertellen hoe het uh, dan weer is. Ja, oké. Okay, nou ja, dan hoop ik in ieder geval weer op uh, wat, uh, wat meer zon. Want die cabrio die moet wel de garage uit, natuurlijk. Albert Jan, toch? Zeker weten. Ja, vind ik ook. Met 12 graden ja. kan het ook wel. Jawel. Maar ja, maar als je nou een uitrijdt, kan kan dak hier weer open hoor. Oh, dat, is, <lacht> dat is ook zo. Daar heb jij weer een punt. Maar Lex, ja. ik zo, <lacht> <lacht> Lex, ik ben zo gewend als jij belt dat het, al, dat het zonnetje dan gaat schijnen. En, uh, en, uh, maar dit, dit is de eerste keer dat, je, dat ik wat. Uh,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 Oké, okay, dankjewel okay. ook. Hey, dankjewel, fijn uh, piece weekend en dankjewel weer voor het weerbericht. Hoi hoi. You had the heart and will never be a world apart. Oh make me be in magazine.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 The world has dead, it's cards. If the hand is hard Together we'll mend your heart Sunshine, we shine together. told you I'll be here forever. That I'll always be friends. Took an old out to the end. Now that's way more than ever. Know that we still have each other. You can stand on my umbrella. Ja, dat hebben die baseballs toch mooi voor elkaar gekregen. Je pakt het originele scheeltje van Rihanna, Umbrella, en je maakt er een hele mooie, super moderne.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 Zeker gaat nu naar binnen en we krijgen de herstart en we zien uh, nog steeds vaste, Ja die wordt uh, spallen door zijn uh, landroot bijna uh, uh, die de kop pakt uh, hier bij deze uh, herstart. Zijn, uh, grote uh, voorsprong is hier helemaal kwijt en uh, zijn plaats uh, aan de leiding ook. dus. Kijk wel even verder in het veld, want uh, ik noemde al Bas Lammers. Bas was uh, goed op weg, vierde plaats, viel weer terug, miste vermogen en zag uh, bijna één Nederlander uh, vergeten te uh, noemen in het uh, vorige vlag. Dat is Bert uh, de Heus, Bert de heus, uh,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 En uh, dan heb ik drie prijzen gewonnen op drie plaatsen. Is er een uh, wegverspanning? Is uh, even verbreed. Dus okay. dat, maar, ja, dat was werk in uitvoering. <lacht> dus, dat, <lacht> dus dat. Ja, en uh, een keer een staar geopereerd. Nou, omdat, dat moest eigenlijk omdat ik steeds naar iemand zat te staren. Toen ik nog een klap voor mekaar. Dus dat is ook weer goed. Dan moet ik alleen nog gelukkig. even. Ja, dan word ik nog eventjes deze week. Of komende donderdag weer uh, uh, word ik gelazerd. Dan moet je ook weer oplazeren, weet je. En dat gebeurt allemaal dan. Ik bedoel, dus uh, al met al. Ik zit gelukkig nog niet in een rolstroemel.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 een beetje aangepast. Ja, ja, ja. Natuurlijk. En, en, en, ja, ja, ja. Met alle respect. He, met alles, nee joh. Nee, nee, nee. Geweldig. Ik, ik zit niet meer te jagen van oh, nee. ik moet zo nodig. Nee. Het is gewoon leuk. Je kunt zelf dus bepalen. En ik heb het echt, echt dit jaar hartstikke druk. He, want ik heb een aanvraag voor volgend jaar. Nou, dat is toch wel... <lacht> <Ja>. <lacht> dus, <lacht> dus dat is prachtig. Kijk, hij verliest wel zijn haren, maar niet zijn streep. Nee nee nee, nee, nee, nee. nee Maar, maar, maar ik, ik, ik hoorde toevallig van de week over dromen. He. Mag ik dat even snel vertellen? Ja, nou, we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 Bij een actie van de Israëlische marine tegen een scheepsconvooi met hulpgoederen voor Gaza zijn doden en gewonden gevallen. De berichten over het aantal slachtoffers lopen uiteen. Het Israëlische leger zegt dat er bij de actie zeker 10 pro-Palestijnse activisten zijn omgekomen. De Israëlische televisie meldt dat er 14 doden zijn. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De lezingen lopen uiteen. Israëlische commando's zouden in ieder geval aan boord zijn gegaan van zeker één van de schepen. Volgens het leger werden de commando's beschoten. Het schip is overgenomen en wordt naar een haven in Israël gesleept. Een Israëlische minister heeft gezegd dat hij de slachtoffers betreurt. Het konvooi van de mensenrechtenbeweging Free Gaza Movement en een Turkse organisatie vertrok gisteren vanuit de wateren bij Cyprus. In Turkije zijn bij een raketaanval op een marinebasis zes militairen om het leven gekomen. Er zijn negen Turkse militairen gewond geraakt, zo meldt het staatspersbureau. De aanval was in de havenstad Iskenderun in de Middellandse Zee. Er zijn berichten dat de Koerden van de PKK achter de aanslag zitten. De hoeveelheid olie die uit het lek op de bodem van de Golf van Mexico stroomt... kan bij de volgende reparatiepoging tijdelijk toenemen. Volgens Washington neemt de poging vier tot zeven dagen in beslag. In die tijd kan 20% meer olie weglekken dan nu het geval is. Verder waarschuwde het Witte Huis dat het tot augustus kan duren... voordat het olielek volledig dicht is. De organisatie achter het muziekfestival Pinkpop... kijkt tevreden terug op het festival. Pinkpop trok 72.000 bezoekers en was daarmee uitverkocht... Het driedaagse festival werd afgelopen avond afgesloten door de Britse Dance Act The Prodigy. Andere grote namen dit jaar waren onder andere Green Day, Pink en Ramstein. Het weer bewolkt maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vooral in het noorden en westen zon. In het zuiden en oosten juist enkele buien. Het wordt